4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Europa krijgt geen greep op het democratisch gehalte van de lidstaten. En er is een zoveelste poging gedaan ons belastingssysteem te vereenvoudigen. Wordt het nu eindelijk wel eens wat? Dat straks in Villa Vepiro. Nu eerst het internationaal met Dorald Megens.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 Dat betekent voor mij natuurlijk helemaal niets als 72-jarige. Maar ook niet in mijn persoonlijke belevenis. Ik ga niet denken dat ik nu mijn hele leven... ineens het medisch beroepsgeheim heb geschonden. Want dat heb ik namelijk nog nooit gedaan. En hier dus maar misschien een heel klein beetje. Alleen als Friesos echtgenote Mabel wisse Smit toestemming had gegeven... had Tulke iets naar buiten mogen brengen. De school van het 15-jarige meisje uit Staphorst... dat eind vorig jaar zelfmoord pleegde, valt weinig te verwijten. Dat concludeert een commissie die de dood van Fleur Bloemen onderzocht. Ze stapte in december voor de ogen van klasgenoten voor een trein. Dat zou ze hebben gedaan omdat ze werd gepest. Het AOC Terra College in Meppel gaf opdracht tot een onderzoek. De commissie concludeert nu dat het meisje niet werd gepest op school. Wel, escaleerde de situatie in haar laatste dagen. Die periode was volgens de commissie te kort om het pestprotocol in werking te stellen. De commissie adviseert wel om mentoren actiever in te zetten... en vindt dat er extra gelet moet worden op risicoleerlingen. De politie heeft een foto verspreid van de baby... die vanmorgen in een plantsoen in Roermond werd gevonden. Op die manier hoopt de politie in contact te komen met de moeder. Op de foto ligt het paar dagen oude jongetje in het gras. Hij is 50 centimeter lang en weegt 3700 gram. Hoe lang de baby in het plantsoen heeft gelegen... en wie hem er heeft neergelegd, is niet bekend. Het kind maakt het naar omstandigheden goed, zegt de politie weer nog vanuit België trekken buien richting het zuidwesten en zuidoosten van het land. Mogelijk met onweer. Vanavond trekken ze over het westen. Het is erg warm. Met maxima tot 33 graden. In het noorden en langs de westkust is het wat koeler. Morgen wordt het nog warmer en benauwder dan vandaag. Met maxima van 35 graden. En dan kunnen er forse buien ontstaan. Ah, Om half vier waren er nog drie files aan het Broekhuis. Het zijn nu wat meer, maar het is het begin van een rustige avondspits. 30 kilometer, twee dingen die opvallen. De A27, Almere richting Utrecht, die is tijdelijk dicht tussen het, het Almere en Huizen. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek. En verkeer vanuit Almere richting het Gooi kan beter omrijden via de A6 en de A1. En dan op de A2, Den Bosch, richting Utrecht. Daar staat dus een salbommel en het knoop in Deil. Twee kilometer, dat is een vrachtwagenstrand en de rechterrijstrook is dicht. Na nou, de ster gaat de file verder. Tot zo.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 En een goed gecoördineerde vervlechting van de buitenkant en de binnenkant van een organisatie. Hoe doe je dat? Ontdek hoe we dit waarmaken op capgeminiconsulting.nl. Capgemini. People matter. Results count. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoo -kunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechter De kant voor creatief zijn. Ik ben Arjen Stap, klimaatwetenschapper. Met een uitstekend ontwikkelde linker om te analyseren. Ik ben Anitana Casparis, adviseur bij Mazaar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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf nog bij u op Radio 1. Met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst Eurobureau met Fred Stroobans. Even uit Brussel en Straatsburg hier in Hilversum. Fred, ik zei het net al. Europa heeft het al moeilijk om greep te houden op de economie van haar lidstaten. Maar als het gaat om greep op het democratisch gehalte van die landen is het helemaal nou, die De economie valt nog mee, want ze hebben nu uh, grip op de begrotingen van de landen... maar democratie en rechtsstaat, het functioneren van de overheid... integriteit en zo, dat blijft een enorm groot uh, probleem. Morgen stemt uh, de parlementaire commissie burgerlijke vrijheden in het Europees Parlement, dus over een kritisch rapport over Hongarije. We weten dat Hongarije liep al lang onder vuur met premier Orbán. Die heeft absolute meerderheid. Die misbruikt uh, die meerderheid. Uh, de, alleen de macht van de meerderheid geldt. Het lijkt een beetje op uh, de, de discussie en de demonstraties in, in Turkije. Maar tenminste, daar wordt nog uh, gedemonstreerd. Een enorme dynamiek. Maar in Hongarije blijft het maar uh, kankeren. En uh, Steen aanstoots is uh, momenteel eigenlijk de gewijzigde grondwet. Orbán heeft met zijn twee derde meerderheid de grondwet gewijzigd, heeft daar uh, controversiële wetten ingefietst, ja. waardoor ze nu grondwettelijk uh, vast liggen... en het heel moeilijk is in, in de toekomst om die uh, uh, nog te wijzigen. Een van de, uh, van de controversiële dingen is dat de macht van het constitutioneel hof... nota bene het instituut dat de constitutie moet controleren... Uh, deels aan banden gelegd wordt. Nou, het, Er is een kritisch rapport. Het probleem is alleen, het rapport zal wel kritisch kijken... maar sancties... Dat wordt heel ingewikkeld. Er is maar één nucleaire optie... en dat is artikel 7 van het Europees verdrag. En dat wil zeggen dat bij stemmingen in de raad van ministers... dat dan tijdelijk het stemrecht van Hongarije zou kunnen worden opgeschort. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar er zal, denk ik, in het Europees parlement geen meerderheid voor zijn. Laat staan dat de lidstaten, met zijn 27, binnenkort 28, met Kroatië erbij... daar met unanimiteit over gaan besluiten. Dus eigenlijk ligt Europa een beetje vleugellam om landen die eigenlijk toch wel de cornerstone... Hè, de, de, de, zeg maar, de hoeksteen van de Europese democratie, de regels en de wetten die daarover bestaan. En je hebt ook toch zoiets als een Europees handvest hè, mm -hmm. uh, uh, uh, van fundamentele rechten. Kijk, als die geschonden worden, staat Europa vaak met lege handen. Nou, Het nieuwe voorbeeld, niet N niet echt nieuw, want dat, dat is dan natuurlijk het probleem weer. Dat is uh, Tsjechië. Um, uh, vorige week heeft een, uh, een ijverige officier van justitie... een inval gedaan met uh, 400 uh, politieagenten... in uh, meer dan uh, 30 panden uh, in het land. En het onderzoek uh, is vooral toegespitst op uh, criminele netwerken. Netwerken eigenlijk van wat men in, uh, in Tsjechië peetvaders noemt... en de hoogste niveaus. Dat klinkt uh, als maffia ja, ja, en de hoogste niveaus uh, van de politiek. Iedereen beschermt iedereen om allerlei voordelen te verkrijgen. Ook staatsbedrijven zijn erbij betrokken. Um, uh, die officier van justitie heeft nu vorige week drie voormalige politici uh, in de gevangenis uh, gezet omdat ze verdacht worden van wat men in uh, Tsjechië politieke corruptie uh, noemt, dat betekent dat je eigenlijk af en toe als het nodig is meerderheden in het parlement koopt, dus omkoopt Letterlijk koopt, uh, ja. en in dit geval gaat het om drie ex-politici die vorig jaar eigenlijk een soort rebellen waren in de regeringspartij en die dreigden um, tegen de nieuwe belastingwet uh, te gaan stemmen. En uh, men heeft er dan toen iets op ge gevonden. Men heeft aan die lui gevraagd om ontslag te nemen. Inderdaad kregen ze dan hoge posities in twee staatsbedrijven... in een, in een uh, energiebedrijf. En uh, ook in, bij, de, bij de Tsjechische Spoorweg. Hey Fred, is het denkbaar dat in die twee landen de mensen ooit is... de straat opgaan ja. tegen die corruptie? Nou, dat is en in, die die Hongarije, in Hongarije is dat met Orbán. Omdat daar ook sprake is van echt uh, het, het misbruik van uh, politieke macht... Uh, ik weet, want ik kom vaak in het land. In, in, in Tsjechië is iedereen het kotsbeu. Maar uh, de Tsjechen zijn toch niet geneigd om op straat te komen. Iedereen, iedereen leidt daar natuurlijk onder. Hè, want het is een, een gigantisch uh, netwerk. Corruptie aan de hoogste top is ook trickling down. Hè, naar beneden toe. Iedereen zit daarin gevangen. En, kijk, Europa zou ik wil dat natuurlijk... even terugbrengen ja. tot Europa, want ik wilde gaan afronden. Precies. Europa, Europa zou er wel iets tegen kunnen doen, natuurlijk. Mm -hmm. Uh, oh. Nederland heeft bijvoorbeeld een voorstel samen met andere landen... om uh, de Europese subsidies waar uh, dit soort landen toch ontzettend van, uh, van mee eten. Hè, bijvoorbeeld voor de cohesiefondsen, voor de structuurfondsen... om die tijdelijk bijvoorbeeld uh, te gaan opschorten. Mm -hmm. Maar dat zal ook in, in, in diezelfde ministerraad onder de lidstaten... Uh, zal dat uh, toch wel controversieel zijn. Om even aan te geven dat, toch wel in Europa, dat in Tsjechië men toch wel een klein beetje bang is voor Europa. Uh, vandaag is er een brief weggegaan van de Tsjechië ministerie van Financiën gestuurd aan de Europese Commissie om te melden dat Europese fondsen geen deel uitmaken van het onderzoek dat dus vorige week door deze officier van justitie uit het Oosten van Tsjechië Ostrava opgesteld door iemand die niet helemaal schoon is. Ja, goed. Dankjewel Fred. Klinkende munt. Met vandaag Rijn Willems, oud topman voormalig CDA senator en commissaris zo hier en daar. Oye van de fiscaal adviseur bij Ernst Young. Even jullie reactie op het verhaal van Fred. Um, dat is toch eventjes, uh, als je je druk maakt... dan zit je daar na acht uur te met de auto, Rijn. Ja, ik vind het zorgelijk en ik denk ook zorgelijk voor, voor westerse bedrijven... om in zo'n klimaat te moeten opereren. Als ik hoorde mm -hmm. dat politici omgekocht worden binnen wat, wat heet de EU... Ja, dan, dan, dan zijn we nog een, nog een end op weg om te zorgen dat we echt een democratische Europa uh, hebben. Ja. Dus het is een forse uitdaging. Maar ja, aan de andere kant, de democratische processen die lopen daar wel. Die, die, zo'n mm -hmm. premier in Tsjechië die dan aftreedt, want dit is onacceptabel... terwijl hij als minister proper... He, bekend stond daarvoor. Ja, sterker nog, hij heeft de politie de, de, de, de mogelijkheid... een soort carte blanche gegeven toen hij aantrad. Van, ga het nu maar eens aanpakken. Ja, ja. En de eerste, die valt is hij zelf. Maar goed, ja, hij is ja. een beetje zijn ja, zwaard gelopen. van Eijsden, denk je dat, dit, dat ze hun eigen vingers snijden... qua investeringsklimaat? Nou, dat komt het investeringsklimaat in ieder geval niet ten goede. <laughs> uh, uh, ik denk alleen dat we ons moeten realiseren... dat dit, dat dit soort praktijken niet alleen in die landen gebeuren maar in heel veel andere landen uh, uh, ook. En misschien ook in westerse landen zoals de onze. Maar we hebben... hier gaan we toch niet... als we ja. zo meteen over die nieuwe belastingwet gaan hebben zeggen... dat we voor nee. Tweede Kamerleden uh, omgekocht gaan nou, worden... Om dat, dat zal je mij stemmen. ook niet horen zeggen. Alleen, wij uh, uh, publiceren als Unse Jong jaarlijks zo'n zo fraudeonderzoek... Hè, naar, uh, naar, ook naar omkoping en, en, en corruptie in, in, binnen Europa. Um, en ik verbaas me er elke keer weer over hoe groot de omvang is binnen dus westerse landen. En als het binnen het bedrijfsleven gebeurt... in dus die westerse landen... Hm. waarom zou het dan ook niet in de politiek gebeuren? Hm. Dus... dus... Ik denk dat we ons... Uh... Je vraagt je eigenlijk hetzelfde af als al die mensen die zeggen... ja, we zien al die, die, dat gegok op dat voetbal en dat gerommel daarmee... het, omkopen van het kopen van wedstrijden. En Nederland zou een eilandje zijn, pardon. Ja, je, de, je hebt dezelfde da da da daar komt het neer. Ik geef daarbij gelijk aan, ik heb geen enkele aanwijzingen... Nee. dat dat in Nederland zou ge gebeuren, op welk niveau dan ook. Uh, dus ik kan dat ook totaal niet bewijzen, alleen... Uh, dat ik denk wel dat we serieus... Dat we naïef moeten denken. Misschien. Ja, precies, ja. Dat, dat, het, kijk, dat het gebeurt, ja. Maar ik denk dat als je naar Transparency International kijkt... die jaarlijks een ranking geeft van, van alle landen in de wereld... Uh, dan, dan is dat Nederland er op zich heel goed voor. Ja. Maar dat zal inderdaad ook gebeuren. Dat ja. is wat ik die logische ja, ja, ja. ben ik niet eens. Nee. En we zijn ook mensen. Bedoel, uh, hier. Gelukkig wel. Uh, ja. Goed, dus Laten we eens kijken ja. of uh, ons belastingstelsel er wat beter voor kan komen te staan. Want het is al decennia lang uh, proberen, we, proberen de diverse regeringen wat aan ons stelsel te doen. Het moet eenvoudiger. Het moet ook eerlijk. En het moet vooral uh, uh, de juiste dingen doen. Namelijk meer banen uh, enzovoort. Nu is er weer, weer zo'n poging gedaan, de commissie Dijkhuizen. En gisteravond kwam die met voorstellen. Um, naast die vereenvoudiging, AIO van vier naar twee schrijven, um, wil, willen die voorstellen nog wat anders doen. Namelijk, um, ze willen de werkgelegenheid stimuleren. 140.000 banen erbij. En het werken aantrekkelijker maken. Dus als je gaat werken vanuit een uitkering, dan ga je ook verdienen. En je komt niet in een armoedeval terecht. Om even met die banen te beginnen, die 140.000 banen... voor zover jij het allemaal hebt kunnen bekijken... Doet, doen deze voorstellen daar wat aan? Gaan ze die banen opleveren? Nou, ik, ik vind het altijd lastig om over dat soort cijfers te spreken... want ik, ik, ik weet in eerste plaats niet hoe, hoe dat uh, aantal uh, berekend is... En in de tweede plaats uh, is dat ook niet mijn uh, grootste expertise... Hè? het narekenen van dat soort cijfers. Ik zag wel dat uh, dat al enige tijd geleden berekend is. Hè? Dus dat is, nog niet, dat, dat is niet heel vers, dat, dat, dat, dat, dat cijfer. Dus ik denk dat je dat sowieso al genuanceerd uh, moet, uh, moet bekijken. Maar bovendien uh, vraag ik me ook af of uiteindelijk... Uh, uh, het, uh, het zo positief bekeken moet worden... als de commissie Dijkhuizen het doet. Om maar even een, een, een voorbeeld te noemen. En wat bijvoorbeeld gebeurt bij de ondernemer... in de inkomstenbelasting. dus Dat is de, de, de eenmanszaak, de bakker op de hoek. Ja. Uh, om het zo maar even te zeggen... Um, voor, voor bedrijven die, die starten. Bijvoorbeeld wordt de startersaftrek afgeschaft. Dat is, gaat om zzp'ers hè? Uh, ZZ, ja, dat gaat om zzp'ers. Ja. Dus startende bedrijfjes. Maar ook de zelfstandige aftrek. He. Dan heb je het over die, die bakker op de, op de hoek. Uh, dat zijn belangrijke faciliteiten voor de, die groepen van ondernemingen. Die profiteren niet van, de lagere, uh, van het lagere tarief dat eraan gaat zitten te, dat te komen. Die 37 want... die iedereen moet gaan betalen? Ja, want die, die zitten vaak al in die, uh, in, in die lage uh, categorie of in een lage, lage belastingschijf. Dus dan krijgen dat soort uh, ondernemers die krijgen het behoorlijk voor hun kiezen. En dat lijkt mij een behoorlijke uh, uh, drempel... om dus daadwerkelijk met, uh, uh, ja, aan de slag te gaan als, uh, ja, als eenmansbedrijf. En je bedoelt, dat zou dus eigenlijk ook juist banen kunnen kosten... in plaats van opleveren? Nou, ik ben daar wel uh, bang voor. Want als je gaat kijken naar de, de, de, een van de belangrijkste punten... van het rapport, is dat eigenlijk ondernemers... Hier heel hard door getroffen worden hm. zowel de ondernemers in de inkomstenbelasting, dus waar, ik, waar we het net over hadden, als de zogenaamde directeur groot aandeelhouder ja. van, uh, ja. van vennootschappen. Rijn Willems, uh, de werkgeversorganisaties, uh, die hebben al gereageerd: VNO, MKB, LTO, ook de Landbouwclub, MKB voor het midden- en kleinbedrijf. Gewoon lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, punt. Gewoon heel simpel, hun reactie. Dat kan nooit de bedoeling zijn, zeggen ze. Nee, ik, ik, ik moet zeggen, dat is het, het grote probleem. Ik ben alles voor om het hele belastingsysteem te versimpelen. Ik denk dat alle pogingen daartoe dat kan, moet iedereen ondersteunen... want ik vind het zelf ook voor mezelf nog steeds een ongelooflijk ingewikkeld systeem. En je moet het maar proberen uit te leggen, box 1, 2 en 3... en wat er nou wel precies dan, dan op dat moment bij de ene box en de andere box zit. Maar dat terzijde. Ik vind het inderdaad, als je nou in een situatie zit... in de stijgende werkloosheid, waar je weet dat banen afhangen van ondernemers... die je de ruimte moet geven... Dan moet je niet op dit moment zoiets gaan verzinnen. Als het op termijn zou gebeuren. Zoals allerlei dingen die misschien op lange termijn nodig zijn. Zou ik me dat nog kunnen voorstellen. Ja, maar heb je kunnen ontwaren waar die 140.000 nieuwe banen dan vandaan nee, komen? Nee, heb ik ook niet kunnen ontwaren. Ik, maar, laat ik er dit bij zeggen. Er, zit, nee, er zitten wel elementen in dat arbeidskosten goedkoper worden. Ja, dus voor werknemers arbeid goedkoper. arbeidskosten worden goedkoper. En dat is op zich een, een, een, een, een, een goede behoefte. Hm. Uh, maar... Als je dat moet betalen door ondernemers te gaan, gaan zwaarder gaan belasten. Uh, dan, dan, dan, dan zou ik toch zeggen, voor, wees toch heel even voor, erg voorzichtig... want daar heb je het nu juist voor nodig in de komende drie, vier jaar... om te zorgen dat er weer nieuwe creativiteit, nieuwe ja. bedrijven opzetten. Maar zet, geldt zet, zet. dat inderdaad wat, uh, voor het, hetzelfde voor die ZZP'ers... Dus, en die kleine ondernemer waar we het over hadden... als voor die directeur-groot-aandeelhouders? Want daar hoorde ik vanochtend de bedenker van dit hele plan over uitleggen. Ik ben inmiddels alweer vergeten natuurlijk, maar ik dacht... Hey, dat klinkt niet zo gek dat juist zij, die directeur-groot-aandeelhouders... uiteindelijk ook werkzaam zijn in dat bedrijf, dus gewoon ook werknemer zijn. Daarnaast werkgever en daar ook profijt van hebben. Dus dat het voor, dat, dat, Hij kon redelijk aardig uitleggen dat het voor hen allemaal... eigenlijk niet zo vreselijk was en een stuk eerlijker in elk geval. Die ZZP'ers heeft dit niet over gehad, hoor. Maar nee. wel voor die directeur grote aandeelhouder. Nee, als, als ik kijk naar in, in termen van fairness op de lange termijn... dat je op ja. twee manieren aan zo'n bedrijf verdient en dat je dat... Uh, kan ik me nog voorstellen dat je naar nou zo'n, uh, in termen van, ja, noem het recht, rechtvaardigheid, maar wat is rechtvaardigheid in belasting? Ja, hij zegt Want, dat is belangrijk uh, voor, om de belastingmoraal hoog ja, te houden. Om, dat oh, mensen uh, denken nee, het is eerlijk. Dat, dat kan ik me nog voorstellen. Dat, en daar heb ik best wel begrip voor. Dus als je zoiets zou invoeren over termijn, op een langere termijn, om een signaal af te geven, uh, maar tegelijkertijd zul je dan wat andere dingen bij moeten doen... die het ondernemerschap tegelijk st stimuleren. Ja. En dat, dat, uh, maar dat is niet, een niet zozeer ja. misschien een belasting... Uh, Arjo van ja, je kunt trouwens je afvragen... of een belastingstelsel dat moet doen, he? dat soort ja, sturende uh, dingen. daar kun je aan of van afvragen. maar goed... Ik, uh, nee, maar er uh, zijn misschien uh, soms... andere, andere, ja. uh, andere dingen voor te verzinnen. Maar even Rond een, uh, even van een ander, want dan raakt het ondergesneeuwd tot slot dan, Arjo... want een van de belangrijkste doelstellingen was ook... het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Dat is al honderdduizend keer geprobeerd. Ja. Um, zie je daar iets van terechtkomen... Met nou, voorstellen? Kijk, op, op onderdelen is het zeker een, een vereenvoudiging. Het nou begint die... al niet bemoedigend op onderdelen? Nee, nee, nee, nee maar ik, ik denk dat we ook uh, moeten beseffen dat de meeste stelselwijzigingen uit de geschiedenis niet daadwerkelijk tot een vereenvoudiging geleid, geleid hebben. Waarbij dan misschien de, de, de, de wijziging in 2001 met de boksenstructuur een uitzondering op de. Is dat op, op omdat de uiteindelijk is. de simpelheid van een voorstel kapot geamendeerd wordt door een Tweede Kamer bijvoorbeeld? Dat is een heel belangrijk, heel belangrijk punt. Iedereen wil zijn, zijn punten scoren. In in de Tweede Kamer en je ziet altijd dat het dan daardoor weer ingewikkeld uh, wordt. Maar een ander belangrijk punt is dat als je een fiscaal stelsel simpel wil houden, ja, dan komen altijd groepen. Uh, dan is het nooit verkort. eerlijk. Dan is het nooit eerlijk. Ja. Of uh, nou nooit, maar goed, dan is het. Nou ja, he, he, he, heel vaak niet. Ja. En dat is dus vaak de reden dat men dan nou, hier dan nog wat bij, daar dan nog wat, wat, wat af. En daardoor wordt het dus ingewikkeld. Ja. Maar als, je, als we gaan kijken naar het rapport zoals het hier nu ligt, dan vind ik het ook niet op alle punten. Uh, uh, ingewikkelder worden. Er zijn zeker dus onderdelen waar het wel eenvoudiger wordt. Maar neem dan weer opnieuw die directeur-groot-aandeelhouder. Die moet straks dus een heffing gaan betalen... belastingheffing... over het vermogen dat zich in de BV uh, uh, bevindt. Uh, en dat is dan een voorheffing... Op, de eventuele, op een eventuele latere dividenduitkering... of een eindafrekening op het moment dat het bedrijf verkocht wordt. Moet je eens voorstellen dat je nu belasting moet betalen... en over 30 jaar verkoop je je bedrijf. Ja. Dan moet je de, Dat betekent dus dat je 30 jaar lang moet volgen hoeveel belastingen ik elk jaar betaald heb. En dan mag ik die belastingheffing straks over 30 jaar afzetten tegen het bedrag dat ik op dat moment moet betalen. Ja. Dat lijkt me niet direct een, een vereenvoudiging. Nee. En zo zitten er wel meer punten in. Ik denk van, nou, hm. uh, dat had ook anders kunnen. Voor de hm. simpele burger zit de vereenvoudiging erin... dat, uh, ik geloof, ongeveer 90% van de bevolking... zo meteen 37% gaat betalen en in die eerste schijf zit. En de overige zitten in de tweede schijf. En ja. dan zijn er nog wat aftrekposten die niet meer mogen. En er zijn ja. wat toeslagen die allemaal op één hoop gegooid worden. Uh, jongens, veel simpeler krijg je het niet. Nou, zo maar, wordt het verkocht. Ja, het wordt bijna vlak ja, nou en, en dat R CDA is, toch altijd ja, te ja. Maar, ja, maar Er waren wel twee tarieven die ze vervolgens hadden. Hoezo Vlak, denk ik dan? Ja. Vlak is één. Oh ja, dat is meer, meer dan de, de alle diverse tarieven ja, die we nu hebben. Ja. Ja. Maar daarbij moeten ze dus ook wel uh, beseffen... dat dus een heel aantal personen gewoon meer belasting gaan betalen. Want als je direct 37% moet gaan uh, betalen... Ja. dat is meer dan het huidige uh, ja. eerste tarief. Mm -hmm. Ja. Ja. Nee, er is uh, heel veel te doen rond belastingen, ook internationaal. De G8, die nu in Ierland uh, bij elkaar komt... dus de acht rijkste landen van de wereld... die uh, gaan ook praten over het aanpakken van de belastingontwijking. En daartoe hebben ze, uh, volgen ze een plan van de OESO de club van de geïndustrialiseerde landen, die hebben een vier-stappenplan gemaakt. Gaan we niet helemaal op in wat het nou precies allemaal uh, wil zeggen. Maar het betekent uh, vier stappen om in elkaars fi fiscale gegevens te kunnen gaan kijken. Ik bedoel, los van het feit hoe die stappen eruit zien, uh, Rijn Willems... Uh, dat gaan landen nooit toestaan van elkaar. Want ze concurreren ook heel erg. Nee, dat op is bolachting. precies het probleem. De hele zaak, landen concurreren op dit moment om bedrijven binnen te halen. En uh, ja, kun je, moet je dat stop gaan zetten? Ik denk dat je dat nooit stop, stop kunt zetten. Dus ik denk dat het een, een bijzonder interessante discussie is. En ik denk dat het rapport, wat vorige week door de SEO naar buiten is gebracht, de, de zaak heel duidelijk en klip en klaar stelt. Ga alsjeblieft als Nederland hier niet de partij iets aan doen. Het is een internationale issue waar je dingen misschien wat kunt reguleren, maar het zal zo blijven dat landen elkaar blijven concurreren. Dus stondertuig... en, die... en Engeland die Nederland met name af en toe beschuldigt, ja. nou, die, die, kan, die kan er uh, wat van. Die ja. loopt voorop in, het, in uh, alles, C alles, alles het door het financial center in Londen heen. Dus halen. wat jou betreft uh, kunnen die achterin Alice killen een beter bier gaan drinken dan hierover praten. Of het over Syrië hebben misschien. Of, of, nou, nou over of over Syrië hebben. of andere dingen hebben. Ja. Uh, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk op zich best wel dingen te reguleren en wat, wat te standaardiseren uh, in het geheel. En laten ze dat maar beslist blijven proberen niet, bijvoorbeeld Arjo, wij hadden net eerder met Renske Hennema uit Zwitserland even een gesprek over het feit dat de Tweede Kamer daar een wet uh, die het mogelijk moet maken voor Amerikanen ja. om, he, om inzag te krijgen, dat ze daar enorm over aan het zoebatten zijn, maar dat dat er uiteindelijk toch wel door zal komen, waarmee het eind van het bankgeheim van Zwitserland daar is, en waarmee dan dus die eerste inzage gewoon een feit is, dat dat wel een aanzet is tot... Uh, uh, uh, uh, uh, een bredere manier van aanpak van deze zaak. Dat andere landen toch uiteindelijk zullen gaan volgen... om elkaar die inzage te gaan ja, geven. Maar, maar... Geloof jij dat? Uh, ja, dat geloof ik inderdaad. Dat het er ja. toch van zal komen? Ja, in ieder geval op papier... Ja. <laughs> ja. Maar ik geloof dat dat ook op een andere zaak is. Het gaat, gaat om individuen die met bankenzaken doen. En waar, waar, nou, ja, het gaat wel met, om die belastingontwijking. Ja, belast... Maar, wel... maar daar, waar, bij bedrijven waarover waar, er waar, waar, waar ja? over gesproken wordt. Die, die doen aan belastingoptimalisatie. Dat worden ze toe uitgenodigd. Daar zijn, hebben landen tussen onder elkaar belastingverdragen worden afgesproken. En als landen dat willen aanpakken, dan moeten ze eerst naar die, ja, verdragen, oh, die verdragen kijken. Dat heb jij ook vaak Ja, en, en, oh, Je niet, zegt wel op papier, maar je, be, je bedoelt dat niet, oh, eh, te, daarmee nou, te zeggen dat het eigenlijk allemaal zinloos is. Dus. Er worden op dit moment, en wat dat betreft gaat het ook heel snel, echt stappen gezet om tot die uitwisseling van inlichtingen te komen, om daarover afspraken te maken. Rijn Willems heeft gelijk, dat, dat, dat ziet op dit moment voornamelijk op particulieren. Vorige week heeft de Europese Commissie een voorstel naar buiten gebracht, dat tot mijn verrassing ook uitsluitend over particulieren ging. En ik had wel verwacht... gemiste kant, zeggen anderen Pre -precies, dan. Precies, ja? ik had verwacht dat het ook op bedrijven uh, ja. zou slaan. Maar ik, mijn verwachting is dat uiteindelijk bedrijven daar ook onder zullen gaan vallen. Dat dus ook gegevens over bedrijven, hoe bedrijven met elkaar zaken doen, et cetera, dat die uitgewisseld zullen gaan worden. Alleen de vervolgvraag is: hoe gaat dat uitgevoerd worden? En als je je realiseert wat er allemaal moet gebeuren om, dat, om het daadwerkelijk zover te krijgen dan is mijn verwachting dat het nog heel wat jaartjes gaat duren... voordat we uiteindelijk zover zijn. Okay. Ik wilde ten tenslotte Rijn Willems, nog even over iets hebben... wat hopelijk niet zo lang gaat duren. Uh, het is op zich geen nieuws dat er uh, mensen zich zorgen maken... over het feit dat veel te weinig kinderen techniek kiezen. Ja, er is dat techniekpact om ervoor ja. te zorgen... dat, er, dat uh, meer kinderen die richting uh, gaan kiezen. En vooral dat scholen en bedrijven veel meer gaan samenwerken. Uh, jij bent daar heel erg bij betrokken. En ik begreep dat uh, uh, dat loopt, maar dat gaat natuurlijk allemaal traag. En dat het bedrijfsleven ook eigenlijk een beetje ongeduldig is en zich gemeld heeft bij maken om te zeggen: minister, neem dit nu serieus en doe er wat aan. Ja, nou, Af van der Touw heeft gisteren een rapport aangeboden aan de minister. Wie is uh, hij? Af van der Touw is de directeur van Siemens Nederland. En die heeft op een aantal gebieden al rond dit thema commissies geleid, met name rond HBO en, en, en MBO-opleidingen. Um, daar staan een paar uh, behardenswaardige aanbevelingen in. Bijvoorbeeld de, de, de problemen die er nu zijn... om als bedrijven, uh, mensenbedrijven les te geven op scholen. Uh, daar zitten btw-verplichtingen aan. Dan zou je zeggen, ja, daar zou je toch geen btw over hoeven te betalen. Dat, kun je, dat zou je op kunnen schorten. Er zitten dus allerlei uh, belemmeringen in om dat flexibel te laten Financiële lopen. Financiële drempels vooral. Financiële drempels, maar, maar ook uh, een wettelijke regeling als... er is een regel dat op dit moment een school... moet twee derde van zijn lessen binnen zijn eigen gebouw geven... Nou, als je met bedrijven gaat samenwerken en je laat mensen praktijkdingen doen in bedrijven en bijvoorbeeld van een laboratoriumopstelling in het bedrijf gebruik maken... dan vindt die les daar plaats. Dus zo'n regen van twee derde moet op binnen het gebouw plaatsvinden. moet je ook schrappen. Nou, Zo heeft hij een hele lijst van, van aanbevelingen gedaan van minister... als je dit nou wil stimuleren... Uh, en dat willen ze, daar er daar, daar geen twijfel over zijn... dan moet je ook op, een, op het praktische vlak... Flink een flink aantal dingen op. En zij opgelassen. heeft dat in ontvangst genomen. hebben jullie natuurlijk nog niks op gehoord. Ik heb er maar niks heeft ze op gehoord, maar ik verwacht dat ze daar wel snel wat aan gaan doen. Ja, ik, ben, ik, ik, ik bedoel, ze zijn... Uh, en, en minister Bussemaker en minister Kamp... die zijn behoorlijk uh, gedreven... Uh, en als je trouwens ook om dit hele problematiek van.. Uh, die ambachtseconomie, euh, de, de uh, ja. Meer mensen richting technische vakken. Want uiteindelijk is het ook zo: het is goed voor Nederland. Het zijn de moeilijke studies. En laten mensen maar moeilijke studies. geïntensified ge ge worden om moeilijke studies te doen. In plaats van altijd maar de makkelijke studies En denk studies. je dan, als het inderdaad het voor iedereen voordeel heeft. dat uh, ineens zo'n ministerie met één pennenstreek. dit soort regeltjes eventjes opzij kan schrijven? Nou, ik dat er de, de, wel de, een de, de, de, de, voor de de de nodig de is. Er zitten sommige dingen die we simpel kunnen. Anderen zullen we weer een flink debat over in de Kamer plaats moeten vinden. Maar ik, ik merk ook gelukkig daar. dat is misschien mijn persoonlijke ervaring toen ik. In 2003 terugkwam bij het buitenland na 15 jaar het buitenland dacht iedereen in Nederland dat wij de, de hoogovens en de, de raffinaderijen in de botlek zouden sluiten. En dat we dus in een dienstverlenende economie. Die gedachte in de Tweede Kamer is gelukkig wel anders. En nu ziet men dat de maakindustrie belangrijk is. Dus, uh, okay, jij hebt goede hoop vooral. in elk geval. Ik heb er wel open. Rijn Willems ja. heel erg hartelijk bedankt. En Arjen van IJssen ook bedankt. De villa is er morgen weer vanaf half vier en zometeen na het nieuws van half vijf... hoort u het vertrouwde geluid van Tim Overdiek met het Radio 1 Journaal. En dat verhaal tessal, van dat vondelingetje houdt ons Ach, behoorlijk ja. bij vanmiddag. Een jongetje van enkele dagen oud, gevonden in een plantsoen vanmorgen vroeg in Roermond. Dat is een beetje de rode lijn aan het worden in ons verhaal... want het wakkert de discussie aan over jonge moeders... die hun baby niet willen of kunnen houden. Mm. We hebben veel haarsnieuws en aandacht voor het dorpje Wurt... Weurt. Ik weet niet precies waar het ligt. Ik moet nog we opzoeken. Weimdien. Klinkt als Limburg. Bij Nijmegen. Klopt, klopt. klopt. We weimdien. Weimdien Wat is daar het geval? De hitte heeft daar een eerste slachtoffer geëist. De avondvierdaagse voor senioren is afgelast. Ook in de Radio 1 -e ja, goed, Blijf luisteren dus. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS-journaal met Dorald Negens. De afgetreden Eerste Kamervoorzitter De Graaf blijft erbij dat hij niks fout heeft gedaan ten aanzien van PVV-leider Wilders. Hij zegt dat Barbertje moet hangen, dat de Tweede Kamer hem weg wil hebben. De Graaf besloot op te stappen omdat de suggestie was gewekt dat hij Wilders buiten de commissie van in- en uitgeleide had gehouden bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.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 Neurochirurg Tulken, die begin vorig jaar informatie over de gezondheid van Prins Frizo naar buiten bracht... krijgt een officiële berisping. Het heeft het Tuchtcollege bepaald na een klacht van de Inspectie voor Gezondheidszorg. Bericht over Frizo stond in NRC Handelsblad. Hun redacteur is getrouwd met Tulken. Hij mag zijn artsentitel wel houden. Zuid-Korea en Iran hebben zich geplaatst voor het WK Voetbal. Volgend jaar in Brazilië. Iran won met 1-0 van de Koreanen en werd daarmee groepswinnaar. Zuid-Korea eindigde als tweede in de Aziatische groep A... Het land had een beter doelsaldo dan Oezbekistan... dat nog wel kans maakt op kwalificatie. Eerder vandaag wist Australië zich ook al te plaatsen. Gastland Brazilië is automatisch verzekerd van een startbewijs. En Japan had zich al gekwalificeerd. En vandaag is de eerste tropische dag van het jaar. Een uur geleden werd in de beeld een temperatuur van boven de 30 graden gemeten. Het warmste is het tot nu toe in Eindhoven. Daar is het 32,4. Morgen wordt het nog warmer voor het oosten van het land... zijn temperaturen rond de 35 graden voorspeld. Dat zijn de hoofdpunten. En hoe is het op de weg? Arnoud Broekhuis. Een 80 kilometer file, normale avondspits, de meeste vertraging rond Rotterdam. Files die opvallen zijn de A2 Utrecht en Bos voor Nieuwegein 2 kilometer. Daar is een vrachtwagenstrand en die blokkeert de rechter rijstrook. Op de A4 Den Haag Amsterdam, daar staat voor Dorp 5 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht voor het knooppunt Maandenbroek 2 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. De A15, Rotterdam richting Europoort... voor de Beltlek-tunnel 4 kilometer. Daar is ook een vrachtwagenstrand en daar is de rechterreis ook dicht. En de A27 Almere richting Utrecht... die is dicht vanwege een technisch onderzoek... en daardoor ook een file op de N305... dront richting Almere, voor Almere stad, een file van 3 kilometer. We leven in een geweldige tijd...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 Goedemiddag, het belangrijkste nieuws van vandaag. We nemen afscheid van een kamervoorzitter en verwelkomen een nog onbekende baby. Een vondeling, een jongetje, enkele dagen oud, vanmorgen vroeg in Roermond. Daar is Josephine Trehi voor het laatste nieuws en de reacties. Ik spreek hierover met Barbara Muller. Zij wil een vondelingenkamer waar moeders anoniem hun kind kunnen afstaan. Fred de Graaf deed afstand van de voorzittershamer in de Eerste Kamer. En dat ging niet geruisloos. Er is meer reuring in Den Haag, want Nederlandse, Belgische en Italiaanse hoofdrofers... In het de debakel komen er hun zegje doen. U krijgt het allemaal te horen. Dit NWS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Ik heb naar eer en geweten gehandeld... onafhankelijk zoals het voorzitter betaamt. Vanuit die onafhankelijkheid heb ik in de Eerste Kamer... aan de belangen van alle partijen steeds recht proberen te doen. Ook bij de voorbereiding van de Verenigde vergadering van 30 april... heb ik willen handelen zoals een goed voorzitter betaamt... onpartijdig en zonder vooringenomenheid. Ik betreur het dan ook zeer... Dat eraan op het punt van de samenstelling van de Commissie van in en uitgeleide door sommigen getwijfeld wordt. Fred de Graaf, die vanmiddag terugtrad als voorzitter van de Eerste Kamer. Hij zou Geert Wilders hebben geweerd als lid van het comité van in- en uitgeleide tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De graaf houdt dus vol dat hij Wilders niet heeft geweerd. Joost Vullings in Den Haag, hij is overtuigd van zijn eigen onschuld, toch opgestapt. Ik kan me voorstellen dat je boos is. Is hij dat ook? Nou, reken maar. En ook nog eens heel erg gefrustreerd. En na afloop heeft hij ook eventjes de pesterwoord gestaan. En dat werd zo'n typisch interview waarbij iemand een hele hoop zei, vooral tussen de regels door. Als je van zoveel kanten verwijten krijgt vanuit de Tweede Kamer... en dan wordt gesproken over anonieme bronnen... daar kun je je niet tegen verdedigen. En op een gegeven moment is het een rollercoaster. En dan op een gegeven moment moet je gewoon zeggen... Ja, als één ding begin je daar niks meer tegen. En je kunt je verhaal wel dan je, tien keer vertellen. Maar het is helemaal de vraag of u, u, überhaupt nog iemand uh, uh, geïnteresseerd is in je verhaal. Hè? Want het is toch al... Uh, ja, barbetje moet hangen, zoals dat heet. Is het zo dat de Tweede Kamer mevrouw van Miltenburg uit de wind heeft gehouden... en bent u daar een beetje slachtoffer van? Daar ga ik geen antwoord op geven. Nou ja, misschien omdat het zo is. Dat moet jij in de Tweede Kamer vragen. Zij weten wat, ze, uh, wat, wat hun voornemers zijn geweest, ik weet het niet. Maar waarom zouden ze u weg willen hebben? Ik heb echt geen flauw idee. Ja, maar u zegt het. Ja, maar goed, uh, dat is uh, zeggen, naar mij toegekomen. Dus maar uh, door wie dan? Wie zei dat? Uh, geen commentaar. Jezelfs trouw? Ik ga de discussie niet verder uh, beginnen, want dan beginnen we weer van voor en af aan. En daar heb ik geen enkele behoefte aan. Nog één vraag. Is het misschien gewoon zo dat de fractievoorzitter in de Tweede Kamer iets te solidair met de heer Wilders zijn geweest? Dat u daar het slachtoffer van bent? Uh, ik zou daar graag een antwoord op geven, maar dat doe ik liever op een ander moment. Het is ja. Ik vind dat ik geen oordeel moet vellen over de handelwijze van leden van de Tweede Kamer. Zij doen dat wel over leden van de Eerste Kamer en dat vind ik fout in ons staatsrechtelijk besteld. Maar ik vind het achteraf stom dat ik dat heb gezegd, dat ze wel even door de... mijn hoofd ging. Ja, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Dat is waar. Zonde toch? Ja, heel, heel erg gezond. Je ja, ja. mag niet te eerlijk zijn in de politiek. Uh, nee, ik zag een leuk tekeningetje op de zaterdag NRC... in de voorkant met een mannetje met een toeter... een minder eerlijke voorzitter van de Eerste Kamer gezocht. En, dat en vond dat ik gelukkig. Die heb ik uitgeknipt, die hangt nu op mijn plakbord. Dank je wel. Nou, je hoort dat hij vindt dat hij door de Tweede Kamerfractievoorzitters geofferd is... en dat zij overhaast te werk zijn gegaan. Ik zou zeggen, frettegraaf, die Graaf is rijp voor een kerstinterview, nieuw boeken... en dan komt misschien het echte verhaal eruit. je bent al wel gespeurd in de tussentijd, of is daar een vroeg dag voor? Nou, je merkt echt dat iedereen er gewoon vanaf wil zijn. Mensen willen er eigenlijk niet over praten, dus ik denk dat dat nog een tijdje duurt. Dus de kerst, en wie weet, een keer een andere tijde. Er kan hier wel een keer aan gewijd worden, denk ik. Precies, staat er dat ja, je weet wat je kunt doen. Toch even die afscheidswoorden in de Eerste Kamer. Wat waren daar de reacties op, wat hij daar vertelde? Nou, je ziet ook dat de meeste fractievoorzitters in de Eerste Kamer... daar ook weinig woorden wilden besteden aan, aan het aftreden van vette de Graaf... buiten de clichés dat het een, een moedig besluit was. Maar uh, Marcel de Graaf, dat is de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer... die wilde wel kwijt dat hij teleurgesteld is. Nou, het feit dat de heer de Graaf zelf niet inziet dat hij partijdig heeft gehandeld... Het ge dat, ja, dat heeft mij toch wel teleurgesteld. Ik had gehoopt dat hij toch na alle commotie in de media en de vragen die hem gesteld zijn. Dat hij zelf het inzicht had gekregen dat hij niet boven de partijen stond. Ja, nou goed, dat, uh, dat gaat Fred de Graaf niet toegeven. Dus uh, die vindt dus dat hij gewoon goed gehandeld heeft. Alleen dat hij wel zijn, zijn, zijn partijdigheid in het geding is gekomen. Dus zijn onpartijdigheid moet ik zeggen. Vandaar dat hij dus uh, aftreedt. Maar goed, verder wil eigenlijk niemand er meer wat over zeggen. Er is al genoeg schade aangericht. Men wil weer vooral vooruitkijken. Maar hij blijft wel senator. Is dat niet raar uh, Nou ja, kijk, zijn, zijn, zijn onpartijdigheid als uh, uh, eerste kamervoorzitter was al in het geding. en uh, Niet zijn onpartijdigheid als senator. Het is niet iets dat hij iets gedaan heeft waardoor hij geen senator meer kan zijn. Althans, dat, dat vindt hij en dat vindt ook de rest van Den Haag. Een dagje Den Haag wordt ongetwijfeld vervolgd later in het jaar. Hij gaat echt echt praten. Joost Vullings, dankjewel. Een opmerkelijke vondst vanochtend in Roermond. Een voorbijganger vond in een plantsoen een babytje van enkele dagen oud. De politie is nu op zoek naar de moeder. In Roermond, deze middag, Josephine Trehi. En als het goed is, ben jij bij het plantsoen waar het jongetje is gevonden. Hè? Wat is het voor een plek? Ja, nou, ze noemen het inderdaad een plantsoen. Maar het is eigenlijk gewoon een klein grasveldje naast een uh, best wel drukke doorgaande weg. Zoals je misschien ook wel kan horen. En uh, naast een viaduct en er loopt ook een fietspad langs. Ja, een hele open plek is het. Dit uh, is niet alsof er allemaal struiken of zo staan. Het is echt wel een plek waarvan je, als je uh, je baby hier legt... dat je dan weet dat hij snel gevonden zal worden, zeg maar. En dat is ook gebeurd vanochtend, hè. Een man... Uh, om zes uur vanochtend was een meneer hier uit de buurt zijn hond aan het uitlaten, weet ik inmiddels. En die uh, heeft die baby gevonden. Um, ja, Ik was net even hier tegenover in zijn snackbar. En daar is natuurlijk ook het gesprek van de dag. En ik vroeg aan wat mensen of zij nou begrip hebben voor wat die moeder gedaan heeft. Eigenlijk niet, want er zijn genoeg andere plaatsen waar ze een baby meer zou, of af zou kunnen geven of hulp zou kunnen zoeken... Maar je weet natuurlijk nooit in welke situatie dat zo'n moeder zit. Wat, wat zou een plek zijn waar ze terecht had gekund dan? Ik zou zelf naar het ziekenhuis gaan of hulp uh, vragen bij de GGD en zeggen ik kan het niet meer aan of uh, hoe of wat. Dat zou ik doen. probleem is misschien dat je daar dan niet anoniem kan zijn? Dat zou inderdaad kunnen. Dat is hier inderdaad in de buurt nergens waar je anoniem een baby af zou kunnen geven. Ik weet uit ervaring of uit dingen in Duitsland dat dat dus wel kan. Een vondelingenluikje? Ja, een vondelingenluik. Ik vind dat ze zoiets eigenlijk in iedere stad of iedere grote gemeente zou moeten hebben. Want er zijn genoeg mensen of, of vrouwen of, of stellen die wat problemen hebben. Die wat, misschien voor zo'n kind niet, niet kunnen zorgen. Meneer is ook lekker een ijsje aan het eten? Ja, heerlijk zo. Heeft u begrip voor de moeder? Weet ik niet. Dat is, is ik ken de moeder niet. Hè? Kijk, als je haar ziet, dan, dan zou ik kunnen. Ik weet niet wie het is en wat het is. In een land om ons heen hebben ze van die vondelingenluikjes, hè? Ja. In Duitsland bijvoorbeeld? Zou dat wat zijn? Nou, ik denk in zulke situaties dat je moet overwegen. In ieder geval de mensen die, die op een of andere manier in paniek raken... die moeten de kans krijgen om dat dan op, op zo'n manier op te lossen. Het is niet mooi, maar het, het, het zou moeten dan. Ja. Nou ja, met deze baby is het dus anders gelopen. De politie is inderdaad druk op zoek naar de moeder... Ik ga even op zoek naar die meneer die vanochtend de baby gevonden heeft... om te horen hoe dat precies allemaal gegaan is. Kijk eens aan, dat verhaal horen we dan later van je. En je refereerde aan de situatie in Duitsland. We gaan naar Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, uh, want daar hebben ze dus op verschillende plekken babyluikjes. Hoe, hoe werkt dat? Ja, er zijn er tientallen in Duitsland, meestal bij ziekenhuizen. Het zijn in feite babybedjes met een klep naar buiten... zodat je er van buiten een kind in kan leggen. Ze zijn in de winter verwarmd. Er gaat meestal ook een signaal af op de telefoon of bij iemand anders... zodat ze weten dat er een kind in is gelegd. Ze worden vrij veel gebruikt. In totaal zijn er de afgelopen jaren meer dan 200 kinderen... in heel Duitsland in zulke babyluikjes gelegd. Het is volledig anoniem. Ik heb net even gekeken op de website hier van de gemeente Berlijn. Daar staan bijvoorbeeld vier adressen, allemaal als ziekenhuizen... met goede beschrijvingen hoe je daar komt en aan welke kant het luikje dan is. Dus je hebt er echt helemaal niemand voor nodig om daar een kind achter te laten. Wat hier trouwens ook kan in Duitsland is anoniem bevallen. En dan wordt het kind veilig in het ziekenhuis geboren. Eh, wordt de moeder niet geregistreerd. Maar die drempel is natuurlijk toch hoger waarschijnlijk om dat te doen. En dan nou begrijpen we Wouter dat de Duitse regering die babyluikjes het liefst wil afschaffen. En zelfs dat vorige week de Bondsdag daarvoor een wetswijziging heeft aangenomen. Maar waar, waarom willen ze dat afschaffen? Nou, het probleem met beide methodes, zowel met die luikjes als met anoniem bevallen, is dat ze onomkeerbaar zijn. Dus Als je eenmaal op die manier afstand doet van een baby, dan kun je nooit meer contact krijgen met het kind. De moeder niet als ze spijt krijgt, het kind ook niet. En dat laatste is het tweede bezwaar. Het is een van de fundamentele rechten van kinderen om te kunnen weten wie de ouders zijn. En dat recht wordt ze op die manier ontzegd. Maar om dat meteen maar te verbieden ging veel mensen bijna inzien ook wel weer ver. Want het is toch beter als een baby blijft leven en niet weet wie de ouders zijn dan dat het overlijdt, wat niemand ervoor kan of wil zorgen. Dus men laat dat nu bestaan, men gedoogt die twee methodes... maar het wordt wel strenger geregeld en dan komt een nieuwe legale methode. Ja, hoe ziet die eruit? Die heet de vertrouwelijke geboorte. Dan is de bevalling in het ziekenhuis. De naam van de moeder gaat dan in een verzegelde envelop. Het kind kan daar vanaf zijn 16e verjaardag gebruik van maken om contact te zoeken. Maar veel mensen waren bang dat dat moeders af zou schrikken, want het kan het dan inderdaad gebeuren dat je afstand doet van het kind en dat je op zijn 16e verjaardag nog een keertje wordt opgebeld door iemand die zegt dat hij jouw kind is. Dus nu is die vertrouwelijke bevalling wel wettelijk geregeld. Daar kwamen goede regels voor. Maar de anonieme bevalling en de babylaatjes blijven bestaan. Die worden gedoogd. Zo de bedoeling om daar nu wat meer grip op te krijgen. Dus instanties moeten uh, goed melden en uh, wat er voor kinderen worden gevonden. Bepaalde regels aanhouden om te voorkomen... dat kinderen bijvoorbeeld in verkeerde handen vallen. De situatie in Duitsland. Wouter Meijer in Berlijn, dank je wel. Na vijf uur spreek ik met Barbara Muller. Zij wil in Dordrecht in oktober een vondelingenkamer openen. Met haar spreken we over de ervaringen in Duitsland. Maar natuurlijk ook naar aanleiding van het nieuws vandaag. De vondst van een jongetje in Roermond. Dit is tot half zeven... Het NOS Radio 1 Journaal. Ze hebben er met deze hitte een dagtaak aan. 13 inspecteurs van de hondenbescherming struinen het land af. op zoek naar honden die zijn achtergelaten in een snikhete auto. Jaarlijks overlijden hierdoor steeds weer tientallen beesten. Jeroen de Jager ging mee op inspectie. De discussie gaat vandaag een beetje over hittestress. Of die voor mensen bestaat. En dan wordt er aan getwijfeld. Maar hittestress bestaat wel degelijk. In elk geval voor honden. Dat is juist. Als een uh, hond met deze warmte heb je heel gauw kant dat zijn bloed uh, dik wordt. Dan raakt in coma. Ronald Vols is van de Koninklijke Hondenbescherming. We staan op een parkeerdek in Leidsendam. Veel auto's die hier geparkeerd staan. En u houdt hier inspectie. Ja, ik ga al die auto's bekijken. En ik hoopte maar dat er geen hond aanwezig is. Zit de hond er wel niet aan? aan? Ja, okay, dan moet ik actie ondernemen. Gaan we het nu doen. Okay. Kijk hoe dat werkt. En welke actie u dan onderneemt. Ja. Wat mag, wat niet mag. Wat u kunt doen. En wat ik kan doen als burger. En als er geen hittestress bestaat voor mensen... dan bestaat die toch wel als je de auto instapt. Als er hier een hond in zou zitten? Ja. Nou, die bezwijkt gewoon. Want hier binnen zal het, hoeveel graden zijn? Ik denk nu uh, 60, 70 graden is. Goed, waar letten u op? We rijden nu. Ik let u op, uh, op auto's waar een uh, hondenrekje in zit. of waar een, een raampje uh, open staat. Ja. Dan uh, stap ik uit en dan uh, ga ik die wagen uh, inspecteren. en dan kijken wat, er, wat erin zit. Zou een hond op dit moment aanslaan met deze hitte? Of ligt hij helemaal die ligt voor op pampers nu. op de bank? Met deze hitte ligt hij gauw voor pampers op de bank. Oké, okay, we gaan hier even kijken. Een auto met een hondenrek, een stationwagen. Je kijkt naar binnen. Tuurt. Nou, je ziet hier uh, dat er helemaal niks aanwezig is. Het is uh, gelukkig heel, uh, heel rustig. Stel nou dat er een hond in zou zitten, wat zou je dan kunnen doen? Dan uh, bel ik 1 uh, en 2. Zij proberen dan heel snel de, de eigenaar te achterhalen. Lukt dat niet, dan uh, is voor mij mijn één middel. En dat is mijn uh, hamertje pakken, een leefhamertje. En het ruitje erin slaan. En de hond eruit halen. Dat mag ook? Dat mag ik ook, ja. En wat mag ik doen als burger als ik dit constateer? Ja, het is een hele strijd geweest uh, met de verzekering van wie gaat het betalen. De verzekeringen hebben nu gezegd sinds uh, twee jaar van als dat gebeurt mag eruit ingeslagen worden en wij vergoeden de schade. Hij is flink aan het heigen, dat beestje van u. U wandelt hier over dit parkeerdek. Heeft u hem wel eens met dit weer in de auto achtergelaten? Nee, nou, ik denk dat hij stikt. Weet u wat u moet doen als u het ziet? Dat andere mensen hun hond achterlaten in, in oh, hun ja, auto? In ieder geval de politie bellen en zou het, zou het beest helemaal op zijn kant liggen? Zou ik eruitje inslaan? En dat is ook precies wat u moet doen en mag doen? Ja, maar dat zou ik ook doen. En het ergste geval zou je toch mond mond mondpaling toe moeten passen? Heeft u dat wel eens moeten doen? Nee, ik heb, dat niet, ik heb wel de hond uit de auto gehaald... En dat is allemaal prima verlopen. dat lijkt me geen sinecure, mond op mond, beademing bij een ja. hond. Ja. Alleen al omdat die bekken niet goed passen. Nee, dat is juist. En uh, je moet er even overheen stappen. Want uh, ja, een hond die snuffelt overal natuurlijk aan. Ja. Maar het gaat wel om, om, om, een, om een leven. Of het nou mens of dier is. Uh, wij staan ervoor. En dat, uh, en dat doen we eigenlijk wel. De verkeersinformatie bij de AWB Arnaud de Broekhuis, goedemiddag. Goedemiddag Tim. Inmiddels 90 kilometer file... Al het een normale avondspits voor de dinsdag. De meeste vertragingen rond Rotterdam. En de meest opvallende file op dit moment is op de A58. Eindhoven richting Breda. Dat staat tussen Gessel en Tilburg Centrum. 4 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechterreis ook dicht. Het LOS Radio 1-journaal. But I don't care, baby, I love you Papa l'americano I'm Lekker nummer, hè? We zijn er klaar voor. Dat dus dacht ik ook. We Zeven. know speak Americano. Yolanda, be cool versus D-cup. Een duo uit Australië. En daar is volgens mij winter nu, Marco. Klopt. Sneeuw ja. in Nieuw-Zeeland. Ik hoor het. Gaan we het niet over hebben? Nee. Want we gaan het hebben over de temperaturen vandaag. Zomers, tropisch, Wat is het geworden? 25, 26, 27, 28. 30 plus op veel plaatsen. Ja, het is tropisch. Het is zelfs landelijk een tropische dag. Want het station in de beeld heeft ook 30 graden genoteerd. Dat was al rond een uur of half vier vanmiddag. En dus mogen we spreken landelijk van een tropische dag. Ik zeg er meteen bij: mensen die op het strand zitten, die denken: Heb je het nou in vredesnaam over? Er is een zeewindje opgestoken. En waar het aan het begin van de middag in hoek van Holland nog 27 graden was, is dat nu 20 graden. Dus koude zeewater heeft nog steeds effect. Oh, en dat merk je dan meteen ja. aan het strand. Ja. Want waar was het echt, echt het heetst vandaag? Het heetst uh, tot uh, nu toe in uh, Eindhoven. Uh, 32,4. Ik denk dat we het maximum gehad hebben en dat we dus mogen concluderen dat dat de maximumtemperatuur van vandaag geweest is. De komende 24 uur. Ja, het blijft gewoon heel erg warm. Vannacht merken we dat aan een zwoele nacht met temperaturen die maar heel langzaam omlaag gaan. Uiteindelijk komen ze op de meeste plaatsen net onder de 20 graden uit. Maar ja, dat is dan wel de minimumtemperatuur. En laat dat ook ongeveer de normale maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar zijn. Nou, die hebben we dus in de nacht al gehad. En dan gaat de temperatuur morgen fors omhoog. We komen al heel snel boven de 25. Begin van de middag was waarschijnlijk boven de 30. En in het oosten van het land zou het wel eens 35 graden kunnen worden. Zeg Marco, in de winter hebben we het altijd over de gevoelstemperatuur. Min 5, maar voelt als min 12 met een beetje wind. Hoe, hoe, ja. zit, hoe zit dat met, met, met deze hitte? Nou, dan heb je ook zo'n soort gevoelstemperatuur. We noemen dat hitteindex of heat stress met een Engels woord. Uh, het komt erop neer dat als je het warm hebt, dan ga je zweten. Zweet verdampt en door het verdampen van het vocht op je huid, koelt je huid af. Nou, hoe makkelijker die verdamping nou gaat, hoe minder benauwd jij het hebt. En hoe, uh, ja, dan voelt het niet zo heel erg warm aan. Is het nou heel vochtig buiten, dan gaat dat verdampen heel langzaam. En dan ga je dus inderdaad voor het gevoel veel warmer hebben. Nou, en dat zal morgen in de loop van de dag wel het geval zijn. In het oosten van het land krijgen we die hitteindexen van laten we zeggen zo'n 38, 39 graden. Cool. En dan moet je toch echt wel rekening mee houden. En blijft het ook zo de rest van de week? Nee, morgen is de warmste dag. Uh, donderdag is nog wel een dag uh, op de wip. Met temperaturen waarschijnlijk nog wel boven de 25 graden. De buienkans overigens wordt morgen in de loop van de dag groter. Dan kan het omweren. En ook donderdag blijft het ver van droog. Lekker even afkoelen, zo'n buitje. Ja. Marco Verhoef, dank je wel. Neurochirurg Kees Tullike heeft zijn geheimhoudingsplicht geschonden door informatie te verspreiden over de gezondheidssituatie van prins Friso. Tot die conclusie kwam het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg vandaag. Tullike kwam vorig jaar in opspraak na het ski-ongeluk van prins Friso. Hij gaf informatie over de prins door aan zijn vrouw, die het verpubliceerde in het NAC Handelsblad. Volgens Tullike ging dat zo. En toen gingen we dus naar het ziekenhuis om te vragen of die neurochirurg. en die andere trouwens, dat roezen moesten daar zo rond. En de neurochirurg die daar het hoofd van de afdeling is. en die in consult was geweest. want daar, de traumatologie zorgt daar voor hem. en de neurochirurgen zijn alleen op afroep eigenlijk beschikbaar. of is altijd beschikbaar, maar dan worden ze geroepen. En toen, toen vroeg ik aan hem: nou, eerst hoe het ging. En toen zei hij, en dat, is al wel, dat zei je al in de inleiding... dat is de hele commotie over het, het, het beroepsgeheim. Toen zei hij, uh, de CT ziet er goed uit. Een enorm prettige mededeling. Ja, niet dat wil zeggen dat het goed zou gaan nog... maar in ieder geval wist je al zeker dat het niet primair beschadigd was. Nu dus is Tulke berispt door het Tuchtcollege. Zijn artsentitel raakt hij niet kwijt. Verslaggever Marjolein Hogevorst vroeg hem na de uitspraak... of hij het met de kennis van nu anders had willen doen.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 Er is veel te laat ingegrepen door toezichthouders bij het tankerbedrijf Otviel. Al jaren was bij hen bekend dat er van alles mis was met de veiligheid van dit bedrijf in de Rotterdamse haven. Dat is te lezen in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens voorzitter Tjibbe Joustra heeft het bedrijf 12 jaar lang aangemodderd. Ja, wat je ziet is dat, dat eigenlijk vanaf het tijdstip dat Otfield de Zaken heeft overgenomen... dat er veel te weinig is gedaan aan onderhoud. Dat er met tanksproblemen waren, met problemen waren, blusinstallaties die niet deden. Je ziet ook dat de toezichthouder daarvan op de hoogte was. Je ziet dat de toezichthouder eh, daar, daar eigenlijk heel meegaand mee is omgegaan. U heeft het over onderhandelingstoezicht. Wat bedoelt u daarmee? Wat je bij wat veel ziet, is dat, dat eigenlijk er steeds weer beloften werden gedaan... door het bedrijf van verbetering. Dat er steeds weer toezeggingen kwamen. En je ziet ook dat de, de toezichthouder daar steeds weer in is meegegaan. Dat er plannen van aanpak werden gemaakt van hoe het allemaal beter zou worden. Dat de toezichthouder daarin heeft meegedacht. En hoe meer je daarin getrokken wordt, hoe lastiger het is om toch op een gegeven moment de professionele afstand tot het bedrijf te bewaren. En te zeggen: En nu is de maat vol, en nu leggen we daadwerkelijk forse sancties op. Maar zo'n toezichthouder wordt natuurlijk ook bestuurd door bestuurders, gemeente, provincie. Ja, de toezichthouder werkt niet op zich. Er is een bestuur van de Milieudienst... waar een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland voorzitter van is. Uh, afgevaardigd van de gemeente Rotterdam. Daar wordt de politieke verantwoordelijkheid genomen... voor het, het, het handelen van de Milieudienst. Maar die hebben dat dus niet gedaan. En daar moeten we ook constateren dat, dat, dat er niet is ingegrepen. Dat, dat men niet heeft gezegd... moeten we daar eens niet op een andere manier optreden... Uh, wij constateren ook dat dat eigenlijk pas midden vorig jaar dat zaken zijn aangetrokken, dat er veel maatregelen zijn genomen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat dat meer is geweest onder druk van, van, van klokkenluiders, onder druk van media, uh, onder druk van misschien ook wel het rapport wat wij gingen maken, dan dat dat echt de eigen initiatief was. Maar nu liggen er rapporten over Chemiepak, uh, er ligt een rapport over uh, Otfjel. Maar gebeurt er ondertussen wel wat... om die veiligheid voor omwonenden en werknemers te verbeteren? Um, we hebben in het rapport over Otfiel, hebben we ook een hoofdstuk overgenomen... De, over allerlei verbeteringen die in gang zijn gezet... sinds zeg maar, vooral midden vorig jaar. We hebben die verbeteringen allemaal niet onderzocht. Wij wachten af of dat, of dat ook daadwerkelijk allemaal wordt uitgevoerd. Um, je, je kunt wel zien dat het rapport toch een, een soort wake-up call is geweest... Dat, dat iedereen is nu wel wakker geworden. Is dit dan het laatste rapport waarin u concludeert... dat de toezicht tekortschoot en de bedrijven ook? Dat zouden we heel graag willen... maar dat, die garantie kan ik u zeker niet geven. Aldus Tibbe Joost van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... in een verslag van Hendrik Willem-Hofs met enige vertraging. Hoe kan het ook anders is in Den Haag een debat begonnen over de Vira. De hoofdrolspelers zijn aanwezig: de Italiaanse fabrikant, maar ook een vertegenwoordiger van de Belgische spoorwegen. Hoe zal dat in zijn werk gaan? Straks geen Babylonse spraakverwarringen over de Vira. Wilma Borgman volgt die bijeenkomst in Den Haag. Die hoort er straks na vijf uur. Tot. Vanavond.